9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal, de baas van de inspectie voor de gezondheidszorg. Het wordt strenger. En Bernard Wientjes van VNO-NCW over de Europese top over fiscale fraude. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Artsen die verkeerde ledematen amputeren of het verkeerde oog opereren... krijgen sneller te maken met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die gaat meteen onderzoeken of een tuchtklacht mogelijk is. Dat zegt de nieuwe topvrouw van de IGZ. Directeur-generaal van Diemen wil met de strengere regels... het aantal zogeheten links-rechtsfouten verminderen. En ook wil ze dat de inspectie niet afwacht... tot het onderzoek van het betreffende ziekenhuis klaar is. Europese landen lopen jaarlijks ruim duizend miljard euro mis... door fiscale fraude en belastingontwijking. Regeringsleiders van de Europese Unie praten daar vandaag over in Brussel. Commissievoorzitter Barroso noemt het astronomische bedrag onacceptabel. Europese burgers, die toch al worden getroffen door de crisis... betalen volgens Barroso gewoon hun belasting... terwijl multinationals via allerlei constructies de fiscus te slim af zijn. De multinationals doen dat onder meer door middel van brievenbusconstructies. Europa-correspondent Tijn Sade legt uit. Bedrijven worden naar ons land gelokt met een, glum, met een gunstig belastingtarief. Die bedrijven openen dan uh, bijvoorbeeld in, aan de Zuid als in Amsterdam een fictief hoofdkantoor. Nou, Nederland is daarmee voor, ik noem maar wat, hè, Portugese bedrijven een prettig uh, belastingparadijs. Nou ja, betekent dat betekent wel dat Portugal zelf heel veel miljarden misloopt. Inzet van die eurotop is dat er een betere informatieuitwisseling tussen landen komt. Op die manier moet kapitaal verbergen in een ander land een stuk moeilijker worden. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheden in Oklahoma in de VS zo goed als afgerond. In totaal vielen er door de tornado 24 doden, onder die 9 kinderen, vertelt correspondent Wessel de Jong. Ze zaten dus wel in een kelder, maar niet in een zogeheten safe room. Ze zaten in een gewone kelder. En door die tornado braken de, de waterleidingen braken af van die kelder. Die kelder stroomde toen vol. En die kinderen zijn toen eigenlijk gewoon verdronken. Dat was, dat was het treurige aan het hele verhaal. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt... door een verwoestende tornado. Zeven leden van Egyptische veiligheidsdiensten die waren gegijzeld zijn weer vrij. Het zijn zes politiemensen en een douanier. Ze werden vorige week ontvoerd in de Sinai-woestijn, niet ver van de grens met de Gaza-strook. De kidnappers zouden strijders zijn die vrijlating eisten van gevangenen. De militairen zijn ergens midden in de woestijn vrijgelaten en ze worden nu naar de Egyptische hoofdstad Cairo gebracht. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie. Uit een enquête van het KNMG studentenplatform onder bijna 1400 co-assistenten... blijkt dat bijna 1 op de 5 van hen daarmee te maken heeft gehad. Ze worden geïntimideerd door een arts of door een patiënt. De intimidaties worden nauwelijks gemeld, zegt de voorzitter van het KNMG studentenplatform. Het probleem is dat je als co-assistent een je in een afhankelijke positie uh, bevindt. Want die begeleider, ja, het kan, het kan ook je beoordelaar zijn. En uh, je ziet ook dat studenten dat aangeven in uh, redenen waarom ze het incident niet melden. Want het blijkt dus ook uit de enquête dat slechts 7% van de studenten uh, het meldt op de faculteit. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen. 6% is man. Worst, ham, paté en andere vleesproducten worden minder zout dat spreken supermarkten en de vleessector binnenkort af. Het zoutgehalte gaat met 10 omlaag. Ook het gehalte verzadigde vetten daalt met 5 De overeenkomst is een gevolg van de druk van de overheid... om het zoutgehalte in voedsel omlaag te krijgen. Anderhalf jaar geleden spraken supermarkten en industrie al af... om minder zout te stoppen in blikgroenten. En onlangs kwam er een wettelijke bepaling... dat er minder zout mag zitten in brood. En dan nog het weer... Nog een enkele bui, pardon, in de loop van de dag in het noordwesten zon. Een stevige noordwestenwind en het wordt 12 graden. Morgen en vrijdag wordt het een graad of 10. Er komen meer buien en ook in het weekend blijft het wisselvallig. Ah, NWB NWB verkeersinformatie, Jolanda van der Veld, Het is nog niet over, hè? bijvoorbeeld is... niet op de A9. Nee, op de A9, maar dat heeft ook een oorzaak hoor Marcel. Daar staat een uh, auto stil op de rechte rijstrook. Dan heb ik het over de A9, die ook maar. Tussen knopend Honendrecht en Alsmeer 7 kilometer. Verder staat er in totaal 30 kilometer, daar kunnen we niet over klagen. De andere langste file van het moment is die op de A28, Zwolle Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen, 7 kilometer. Of uw worstlust, ook met minder zout, wordt u zo dadelijk.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 Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. De inspectie voor de gezondheidszorg wordt strenger, sneller en kritischer. En dat is nodig, want er gaat nog wel eens wat mis in ziekenhuizen. Zoals die verwarring over een patiënt... van wie per ongeluk de prostaat verwijderd werd. Zijn weefsel zat in een soort schoenendoos. Blijkbaar was er op die dag uh, sprake van meerdere schoenendozen... met daarop de achternaam van, uh, van deze cliënt. En, en daar hebben ze gewoon die schoenendozen verwisseld. Hoort u zo meer over, over de inspectie. We gaan eerst naar het Vaticaan. Want was het afgelopen zondag op het Sint-Pietersplein in Rome nou duivelsuitdrijving of niet door de paus? Nee, zegt het Vaticaan nu in een verklaring, het was gewoon bidden voor iemand die ziek is. Rob Zoutberg in Rome, ja, er was commotie, hè, want het leek misschien wel duivelsuitdrijving. Tenminste, dat zeiden sommige kenners volgens de beelden, daar hadden ze naar gekeken. Nu ontkenning door het Vaticaan, wat, wat wordt er gezegd? Nou ja, wat, kijk, de gebeurtenis is van afgelopen zondag. Je hebt dan de zondagsmis. Uh, uh, die mis die wordt hier uitgezonden door een, uh, door een televisiezender, TV2000, die daar het copyright op die uitzendingen heeft. En wat zagen we op die beelden? Zoals gebruikelijk, na afloop van de zondagsmis ging de paus naar een groep zieken toe, uh, legde zijn hand op het voorhoofd van een, van een jongen. En Ik heb het even getimed. Hij, hij houdt dan wel 10, 11 seconden de handen op het, het voorhoofd van die jongen. En vervolgens is dat uitgelegd als een vorm van exorcisme, duivelsuitdrijving dus bij deze zieke jongen. Allerlei deskundigen werden er prompt bijgehaald in de uitzendingen. Uh, zelfs de voorgangers van deze paus Franciscus, Johannes Paulus II, Benedictus XVI, zij hadden dat ook allemaal gedaan. Kortom, daarmee was het verhaal compleet. Mm. Is het verhaal ook compleet, Rob? Of is hier het laatste woord nog niet over gezegd? Nou, Het is meteen ingehaald, eh, want na dus alle commotie en stampij die er gemaakt is... kregen we gisteren ineens een officiële eh, persbijeenkomst hierover. Daar zat ineens perschef Lombardi en die eh, moest het allemaal weer gaan ontkennen. Hij heeft gisteren gezegd, de heilige vader had niet de intentie... hij wilde alleen eenvoudig bidden voor een zieke... En daarna kregen we als journalisten hele uitleg ook over exorcisme, hoe dat in zijn werk gaat. Hè, en eh, ook de uitleg dat daar echt rituelen voor nodig zijn, die alleen voorgelegd zijn aan priesters en bischoppen, werd nog bijgezegd door die perschef Lombardi. Hand opleggen is niet voldoende. Kortom, later, geen exorcisme en het duiveltje weer terug in het doosje. nou hm. <lacht> dus even op, want zou de pauze het wel kunnen, duivelsuitdrijving? Ja, nee, dat is dus uitgelegd. Hij ja. kan dat wel. Kan het, is, het, wel. Het, het is overgedragen door Jezus aan zijn apostelen. En de apostelen hebben het doorgegeven aan de priesters en de bischoppen. En een paus kan het zeker ook, ja. als hij wil. Maar dat zal hij nooit in het openbaar doen, natuurlijk. Lijkt nee. mij. Lijkt mij ook. Rob Zoutberg in Rome, dankjewel. Dan naar eh, belastingontwijking en belastingverhouden. Europese regeringsleiders praten daar vandaag over. Over het aanpakken van landen en multinationals... die wel heel gemakkelijk en vooral voordelig de belastingzaken regelen. Ook Nederland wordt beschouwd als een soort belastingparadijs... met duizenden bedrijven die hun toevlucht bij ons gezocht hebben... We hebben contact met Bernard Wintjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCB. Meneer Wintjes, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nederland krijgt uh, behoorlijk wat kritiek over zich heen. Hè? We zijn een belastingparadijs, al weet ik niet of we dat zo mogen zeggen, geloof ik, uh, voor multinationals. Nee. Ik begrijp dat u zich daar een beetje zorgen over maakt. Vertel. Nou ja, we zijn gewoon geen belastingparadijs, een paradijs. We betalen in dit land uh, heel netjes onze belasting. Alleen, uh, er is natuurlijk internationaal behoorlijk concurrentie. Nederland heeft natuurlijk in de loop van de jaren, eigenlijk in de loop van de eeuwen, een ijzersterke positie. ...opgebouwd als een uh, goed klimaat uh, voor internationale ondernemingen. Dat geldt voor de fiscaliteit, betrouwbare overheid, betrouwbaar belastingstelsel. Uh, een, een land wat makkelijk Engels spreekt. Goede internationale verbindingen, denk aan de KLM en een schiphol. En dat heeft heel veel bedrijven aangetrokken. Ja, en dat roept concurrentie op. En dan zie je Engelsen plotseling uh, nerveus worden... Uh, ...terwijl ze zelf een uh, kanaaleilanden hebben... ...en zeggen Nederland is een belastingparadijs. Terwijl Engels uh, zelf bezig zijn met allerlei maatregelen... Om hun vennootschapbelasting te verlagen, omdat ze met, uh, met, enige, met enige zorg zien dat Nederland op dat terrein heel sterk is. Maar zijn, zijn er niet ook pijnpunten in dat opzicht? Als we kijken, we hebben vanochtend het voorbeeld zelf genomen van Portugese bedrijven. Die houden dan fictief hoofdkantoor in Nederland. Mm. Um, en op die manier verdampen miljarden Portugese euro's in Nederland, terwijl Portugal tegelijkertijd met tientallen miljarden euro's wordt uh, overeind gehouden op dit moment uit het Europese noodfonds. Nou ja, kijk, laat ik heel duidelijk zijn. Alles wat te maken heeft met illegaliteit, met witwassen en belastingontduikingen. daar zullen wij absoluut tegen. zijn we absoluut op tegen. We hebben dat in ons bestuur uitvoerig besproken. wat ook in de volkskant vanmorgen stond. Daar zijn we op tegen. Je moet, het, je moet het, een, een net en correct systeem hebben. En als er dus alleen maar uh, een, een, een virtueel bedrijf in het land is. zonder, zoals dat hij zo mooi heet, zonder substance, zonder echt uh, uh, realiteit dan is het ook iets waar je echt heel kritisch naar moet kijken. Maar we hebben natuurlijk heel veel bedrijven, ook in Nederland, eh, buitenlandse bedrijven. Er zijn alleen al 350 Japanse bedrijven die hier echt de vestiging hebben. Veel daarvan zijn begonnen met een heel klein kantoortje, onder andere aangetrokken door de fantastische faciliteiten die Nederland heeft hè, op het gebied van de fiscaliteit, maar ook accountants, advocaten. Ik noem die de verbindingen. En die uitgegroeid zijn bedrijven met tientallen medewerkers, veel belasting betalen en werkgelegenheid bieden in Nederland. En dat zullen we toch nooit moeten weggooien, nee, denk ik. Maar meneer Wintjes over. Over die bedrijven gaat het natuurlijk ook niet. Het gaat over die brievenbusfirma's. En die zitten er toch niet omdat wij zo'n goede infrastructuur hebben... en onze taal zo goed beheersen? Nou, mede zitten ze hier omdat wij een betrouwbaar fiscaal stelsel hebben. Wij zijn, uh, Maar wij ook, zijn ook, zo... ook gunstig voor ze natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar, maar waarom zouden wij niet concurrerend mogen zijn? Kijk, ik... ik, ik, ik nou ja, we zijn beter dan de rest, we, we concurreren niet. We zijn beter dan de rest. En, en de vraag is natuurlijk ook een beetje, wat, wat heeft Nederland daaraan? Maar wat is, nou, wat is nou een andere definitie dan concurrerend zijn, dan beter dan anderen zijn? Dat is precies wat u zegt. We zijn concurrerend, we zijn internationaal concurrerend. We hebben een stevig klimaat. Maar waarom? waarom? Want wat, wat hebben we daaraan? Dat is ons de hele ochtend nog niet duidelijk geworden. Wat hebben we aan al die vestigingen hier? Ik zei u net dat er vanuit deze vestigingen heel vaak en met, met de regelmaat van de klok, en dat zal u onderzocht worden, er komt binnenkort een rapport van de SEO uit hierover: dat daar gewoon bedrijven met medewerkers ontstaan. Ik noemde u het Japanse voorbeeld. Vorig jaar zijn 100 Chinese bedrijven naar Amsterdam gekomen. En ik ben het met u eens, dat wij natuurlijk veel meer belang hebben met bedrijven, met medewerkers en met activiteiten, et cetera, dan uitsluitend een postbus. Daar, daar wordt onderzoek nu, nu gedaan. En wij zeggen ook vanuit VNO-NCW, uh, houd dat klimaat goed, maar met doel uiteraard dat het uitgroeit tot echte bedrijven, die mensen in dienst nemen, die welvaart brengen en die voor werkgelegenheid in het land sturen. Maak er zich zorgen, meneer Wintjes, dat dit ten koste gaat van... Uh, oh. Vriendelijke klimaat, zoals u het omschrijft in Nederland, dat dat misschien minder ja. geld op gaat leveren uiteindelijk? Nou ja, er is natuurlijk vandaag weer een discussie in Brussel. Uh, wij zeggen altijd dat een relatief klein land uh, ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en Engeland en Frankrijk zal op een aantal terreinen voordelig moeten zijn. Kijk, als u een bedrijf vestigt in Duitsland, heb je een thuismarkt van 80 miljoen mensen. In Nederland 16 miljoen mensen. Ja. Dus als je internationaal bedrijf in Nederland wil hebben, dan moeten we daar andere voordelen aan zitten. En onder andere is dat de fiscaliteit. Wij hebben een lager belastingtarief dan bijvoorbeeld Duitsland. Het gewone normale vennootschapbelastingtarief. De Engelsen zijn daar nou jaloers op. Die gaan nu proberen, dus met een belastingverlaging, daar concurrentie te plegen. Dus als klein land moet je. Je zegeningen tellen. En een van die zaken is dat we een betrouwbaar, goed georganiseerd fiscaal stelsel hebben. Een overheid die voorspelbaar is. Uh, en daarnaast uh, alle andere voordelen van een goed serviceapparaat, advocatenkantoren en accountants. En dat geeft natuurlijk wel duizenden mensen een boterham. Nou, Bert Wintjes met uh, zijn mening over belastingontwijking in Nederland. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCB. Meneer Wintjes, dank u wel. Graag gedaan. Er is kritiek op de inspectie voor de gezondheidszorg. Die zou niet dicht genoeg opzitten op medische missers. Maar de inspectie kondigt aan strenger te worden. Wordt u zo? Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Kwart over negen. Goed nieuws voor verkeer in Zeeland. Vooral het verkeer dat het kanaal van Gent naar Terneuzen over moet. De eerste buis van de sluiskeeltunnel is klaar. De boormachine heeft de overkant gehaald, toch, Mark Hamer? Ja, ik kan hem niet alleen zien, ik kan hem zelfs aanraken. Die enorme boormachine, uh, diameter van ruim 11 meter. Ja, En als je van een afstandje kijkt, dan lijkt het wel, uh, valt het wel mee. Maar als je er zo echt zo onder staat, ja, het is echt een enorm ding. Ik sta hier in, in een grote betonnen bak met heel veel mannen, maar ook twee dames. En dat zijn Annika en Jarina. En zij zijn de beschermvrouwen. Annika is beschermvrouw van de Noordbuis. En Jarina is beschermvrouw van de Zuidbuis. Ja, en nu gaat de overdracht plaatsvinden. Je hebt een mooi olielampje in je handen. Ja, dat klopt. En nu gaan jullie volgens de traditie het lampje overdragen. Nou, nee, ga je gang. Dankjewel. Jarina, hierbij geef ik je het lampje. Ik wens je net zoveel plezier. als dat ik heb gehad tijdens mijn boorproces. Dankjewel. Ik hoop met evenveel toewijding mijn taak als beschermvrouw te vervullen als dat jij dat hebt gedaan. Dit officiële moment zit erop. Michel Langhout, u bent de aannemer, heeft dit helemaal gedaan. Het eerste gedeelte is het allemaal volgens plan verlopen? Ja, we zijn keurig volgens planning aangekomen. Dat is altijd een klein beetje een avontuur met een, een boortunnel. We vertrekken uh, er in februari en dan kom je toch eind mei weer uh, boven de grond uit. En een klein probleempje was er, dat treinongeluk in België. Kleine treinongeluk in België. Dus we hebben hier een, een dagje stilgestaan omdat we geen segmenten hadden. Maar verder is eigenlijk alles conform planning verlopen. En daar zijn we eigenlijk zeer tevreden over. Ja, want uh, ik geloof dat ook precies dit weekend was gepland, hè? Dit was gewoon keurig volgens de planning. Het had mooi geweest als het nog sneller had gegaan. Daar zijn we altijd wel in geïnteresseerd. Maar uh, dit is gewoon keurig. Ja, want wat zien we nu? We zien die boorden doorheen komen, maar die is ook door een stuk beton heen gegaan. Hè? Ja, dus wat wij, wij zijn uh, vertrokken vanuit uh, de uh, oostkant van, een, uh, van de schacht. En daar zijn we onder de kanaal doorgeboord. En vervolgens zijn we hier in de ontvangstschacht gekomen. En uh, daartoe hebben wij deze schacht eerst volgezet met water. En daarna zullen we zeggen: toen de bom misschien helemaal hier in de schacht stond, hebben we die schacht uh, leeggepompt. En nu kunnen we hem dus aanschouwen. Dus hij was eigenlijk al een paar dagen eerder. Maar nu was het moment van uh, aanschouwing: het uh, formele moment dat de tunnel echt klaar is. Hier staat ook Tim Buijs, hij is de opdrachtgever. Een speciale bv is opgericht door de provincie. Um, en nu even de vraag, ja, waarom is die tunnel nou zo hard nodig? Ja, ik heb het wel gezien, die file, hier op de provinciale weg. Maar het is echt nodig dat deze tunnel er komt. Ja, de, het verkeer staat heel veel dicht voor een gesloten brug. En die is dan open voor het scheepvaarverkeer. Het geval, een keer op 23 op de 24 uur is de brug open... En ik maak het zelf soms mee dat je achter in de rij aanschuift en tegen de tijd dat je bij de brug bent, dat de brug weer dicht gaat. Dus dan kan je twee keer een brugopening afwachten. Het besluit hiervan uh, om deze tunnel te gaan graven in 2008 genomen. 300 miljoen gaat het kosten. Zou het eigenlijk in deze tijd nog die tunnel worden aangelegd? Uh, dat weet ik niet, uh, want ja, dan krijg je natuurlijk te maken met, met bezuinigingen, maar ik ben blij dat het besluit wel is genomen en uh, ja, dat, dat we volop bezig zijn en die tunnel zal in 2015 uh, klaar zijn. Eén deel, één buis is gegraven, de volgende deel gaat gegraven worden, de boor gaat omgedraaid worden en wanneer is die dan helemaal klaar? Uh, de tweede buis is klaar eind dit jaar, uh, november of december, dan zijn we helemaal klaar en dan 30 juni 2015 is de hele tunnel ook afgewerkt. Uh, Ingericht. Oké, okay. 2015, dan kan het verkeer hier gebruik van maken. Kijk eens aan. En u kunt inmiddels een foto bewonderen. Mark Hamer uh, heeft een fotootje getwitterd. Moet u naar het uh, Mark Hamer op Twitter met een C. Meer verkeersinformatie van Jolanda van der Velden bij de ANWB. Bij elkaar nog 18 kilometer, daarvan noem ik de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij de Avidbundschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam tussen Barneveld en Knopende Hoevelaken 7 kilometer. En als laatste de A28 Zwolle Utrecht, bij Leusen staat 6 kilometer. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat het over een andere boeg gooien. De afwachtende houding van de IGZ gaat overboord. Zodra de inspectie een melding krijgt van een fout... gaat de inspectie kijken of de arts in kwestie voor de tuchtrechter gebracht kan worden. Verantwoordelijk voor die koerswijziging is Ronnie van Diemen Steenvoorde. Kinderarts en sinds 1 december de nieuwe inspecteur-generaal. Mevrouw van Diemen, goedemorgen. Goedemorgen. Het komt voor. Recent, we hebben het net nog even laten horen... met twee mannen die dezelfde naam hadden. De prostaat van één van hen werd onterecht verwijderd. Zijn dit dus typische zaken waar u nu harder voor gaat, gaat vechten? Ja, die inspectie staat voor dat strenger toezien... dat scherper handhaven in het kader van die veilige zorg... en uh, het voorkomen van die verwisselingen die nog steeds uh, plaatsvinden. Uh, en daarmee uh, ben je een andere koers aan het varen om uh, meer maatregelen en meer dwingende adviezen... om uh, die veilige zorg ook echt uh, te garanderen. Uh, dat is de koerswijziging die we inzetten. U moest ook wel, hè, na onder andere het vernietigende rapport... van mevrouw Zorgdrager over de inspectie. Het ging allemaal veel te langzaam bij de inspectie. Uh, klagers werden niet serieus genomen. Was er voor u een andere, andere optie dan, dan deze? Nou, ik denk dat het in de huidige tijd past om uh, meer vanuit het burgerperspectief, en dat is wat Zorgdragen heel goed heeft laten zien, betrekt uh, de patiënt bij uh, dat wat de patiënt ook ziet in die zorg en wat beter kan. Mm -hmm. um, nou, dat is het ene perspectief wat ik uh, me zeker aantrek, uh, de patiënt heeft als geen ander het beeld wat er in uh, Nederland in de zorg ook beter kan. Uh, dat trekken we ons aan. En het andere is het scherpe handhaven. Dus de volgende fase ingaan, stimuleren en motiveren is één. Maar de normen die een beroepsgroep heeft uh, vastgesteld... Uh, dat betekent ook voor inspectie dat hij die, die normen moet handhaven. Maar hoe gaat u dat uh, doen, mevrouw Van Diemen? Want iedere chirurg op de vingers kijken, in iedere operatiekamer aanwezig zijn... dat zal niet lukken. Nee, dat gaat zeker niet lukken. Uh, maar neem het voorbeeld hè, van de links rechts verwisselingen Dat is toch altijd een heel spra spraakmakend voorbeeld. Ja. Waarin je ziet dat we een aantal jaren geleden de beroepsgroepen procedures hebben afgesproken... om dat te kunnen voorkomen, waardoor het een stuk veiliger is op de operatiekamer. Toch krijgen wij nog steeds meldingen, calamiteiten op deze manier binnen.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 Uh, dat is de ene kant. Het andere is dat we uh, zeer frequent op dit moment uh, onaangekondigde bezoeken aan uh, operatiekamers doen. En daar op dat moment direct kunnen zien of die time-out-procedure... of alle procedures die nodig zijn voor veilige zorg ook werkelijk gehandhaafd worden. Dus die, die onaangekondigde bezoeken, een tweede element... wat we in het verleden op deze manier niet deden... Ja, dat vindt nu eigenlijk dag en dagelijks plaats. Mm, heeft u daar wel de mensen voor? Heeft u daar het geld wel voor? We hebben uh, extra middelen uh, voor uh, uh, extra inspecteurs... maar eigenlijk is het toch vooral uh, meer focus aanbrengen... op de hoogrisico's en uh, daarop inzetten. Mm. En misschien daarmee dus minder... Uh, grote onderzoeken doen die we in het verleden deden... die uh, toch een aantal jaren vaak uh, nodig hadden om weer tot effect te leiden. Nu zeggen we, we richten ons op die calamiteit in de zorg... daar waar patiënten ook dag en dagelijks ook wel over praten. Mm -hmm. En uh, dat wordt het focus voor de komende jaren. Maar gaat u dan ook uh, um, echt de mensen die snijden daar uh, strenger controleren... of ook de instellingen, de ziekenhuizen? Want die staan natuurlijk op het ogenblik bepaald niet te springen om fouten te melden. Dat is natuurlijk de, uh, he, een, een, een verbinding aan die calamiteitenverhalen. Uiteindelijk die zorginstelling, onze zorg in Nederland, is zo goed omdat we continu uh, leren en zorgprofessionals elke dag bezig zijn om die zorg beter te maken. En tegelijkertijd gaat er zoveel mis omdat we in het zorgproces niet de goede dingen met elkaar uh, blijven doen. Uh, dat vraag je dus ook van een zorginstelling van de Raad van Bestuur... dat ze dat op de goede manier uh, inrichten. Dat is ook wat we in die onaangekondigde bezoeken uh, aanpakken. Uh, hoe gaat het met de kleine incidenten en wordt daar in een zorginstelling van geleerd? En dat is wel het veiligheidsmanagementsysteem... waar we het de afgelopen jaren ook regelmatig uh, in de pers over hebben gehad. Van, uh, hanteert elk ziekenhuis dat nou? Mevrouw van Diemen, nieuwe inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goeie. Het is zeven minuten voor half tien. Minor Remmers. Betekent dat dat het feest van de jarigen officieel geopend is? Ja, zeker. Het dierenpark is net opengegaan. En wat ketert die nou op? Ah, oh, die zitten een kuikentje op te eten. Ja, dat zijn ottertjes die eten, die eten vlees ook. Ja. ja, dat is het leven hè. Ze knouwen er vrolijk aan. We lopen door het jarige Amersfoortse dierenpark. 65 jaar, jaren 50 begonnen. Marcel, ben jij dat? Dat moet je echt thuis doen. Ja, sorry, ik heb nog niet gegeten. Nee, we wandelen door het Dino Park. Dit zijn dieren die al lang zijn uitgestorven. Op een paar nieuwelingen na, want. Ja, we hebben vanaf vandaag uh, reuzenschilpadden in ons park van het eiland Aldebra. Die komen in een nieuw verblijf dat we vandaag gaan openen. En daar zitten ze samen met koerrijgers en uh, wevervogeltjes uit Madagaskar. Terwijl we ondertussen een dinosaurus horen, maar het zijn prehistorische beesten. Ja, schildpadden zijn inderdaad prehistorische beesten. Worden ouder dan het dierenpark zelf? Ja, deze schildpadden kunnen wel 150 tot 200 jaar worden. Dus uh, de dieren die we nu hebben zijn, zijn al 39 jaar nu eigenlijk nog pubers. Uh, maar die gaan nog eens wel overleven. Dit is Raymond van der Meer, hij is bioloog, werkt hier in het dierenpark. Vanmorgen hier rondgelopen met mevrouw Vis, vertelde dat haar vader hier begonnen is vlak na de oorlog. Er zijn ook dierenparken die het niet hebben overleefd. Daar komen onder andere deze twee grote reuzenschildpadden vandaan. Ja, de, de familie is ooit begonnen in, te werken in het dierenpark Wassenaar. Uh, en daarna zijn ze met hun eigen dierenpark hier begonnen in Amersfoort. En uh, deze dieren komen inderdaad nog van, uh, van de familie uit Wassenaar. Ze zijn gestopt, hè? Die zijn gestopt, ja. Dus in de eind jaren tachtig is dat helaas dichtgegaan. Hoe overleeft een dierenpark? Zoals jullie het doen, dat je echt oog in oog staat met... bijvoorbeeld hier voor ons, de bruine beren. Achter glas, meters hoog, van echt de vloer tot aan... Een veilige hoogte, dus je echt oog in oog staat met de beesten. Ja, wij zijn heel erg uh, gericht op kinderen en fa families met, uh, met, met jonge kinderen. Uh, en die moeten zich lekker op hun gemak voelen hier in het bos, in het groen. Maar tegelijkertijd moet het ook spannend zijn. Dus uh, ja, je kan inderdaad uh, vlakbij een weer staan. Je kan er zelfs overheen klimmen. Dat moet ook. Je moet het interactief... Je, je moet er tussen zijn. Kijken naar kooitjes is voorbij. Ja, dat, die tijd is natuurlijk inderdaad voorbij. En uh, het is ook voor de dieren natuurlijk beter... als ze in uh, mooiere uh, leefgebieden zitten. Maar de mensen... Ik vind het ook veel prettiger om op die manier de dieren te beleven. Ja. En, uh, en dan overleeft de dierentuin ook? Dat is, uh, dat is een manier om, om, om te overleven, ja. Dat klopt. Ja. voor Het feest vandaag ook voor jullie. Er hangen ballonnen, er hangen slingers. Ja, het is een groot feest. Het is een ontzettend leuke dag vandaag. En vanmiddag komt de burgemeester. Het nieuwe verblijf. Gloednieuw is het. Een mooie kas met een trouwens heerlijke temperatuur... zoals mei eigenlijk zou moeten zijn. Mm. 38 graden. Mm. Lekker. En hebben jullie ook worst bij het feest, Marno? Stukjes worst. Nou? Stukjes worst en kaas. Stukjes wegwees. worst. Ja? Okay. Oh. ja, het zou kunnen, ja. ja. Een drankje erbij. Ja. Heerlijk. Maar nog emmers. Dank je wel. Ja, wat worst. Maar bijvoorbeeld ook ham, partee, een kuiken. Komt binnenkort met minder zout. Spreken supermarkten in de vleessector nog voor deze zomer af. Het zoutgehalte gaat met 10% maar liefst omlaag. En ook het gehalte verzadigde vetten zal dalen met 5%. Henrike Krielaert van het CBL, brancheorganisatie van de supermarkten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als er 10% zuid uit kan, zit er dan nou nu wel heel veel in? Um, nou, er zit uh, in, in uh, vleeswaren zit, uh, wel wat zout, ja. De afgelopen jaren is het, uh, het zoutgehalte steeds ietsje hoger geworden, omdat mensen uh, dat lekker vinden. Zout is een echte smaakmaker, dus om producten lekker te, lekkerder te maken uh, is, is er elke keertje meer zout in uh, gedaan. Dat moeten we nu uh, stapsgewijs weer gaan verlagen, want het is ook, uh, uh, ook slecht voor je. Het heeft ook slechte eigenschappen, dus we moeten dat stapsgewijs weer gaan verlagen in ja. de producten hoge bloeddruk van, onder andere, maar het is ook, u zegt het zelf al, euh, lekker, althans, we zijn eraan gewend geraakt ook, hè, met z'n allen. Ja. Um, we zijn eraan gewend geraakt en daarom moeten we het heel langzaam, zodat je langzaam bent aan een minder zoute smaak, moet je dat weer terugbrengen. Ja, dus bent, bent u dan niet bang afdoen? dat, dat uh, mensen die worst links laten liggen of rechts? Um, nou, we gaan natuurlijk uh, ons uiterste best doen. Dat is onze grote uitdaging om die producten net zo lekker te maken... maar net iets gezonder van samenstelling. En dat, uh, ja, dat is de uitdaging waar we nu voor staan. En daarom doen we het dus ook in, in kleine stappen over een wat langere periode. Het is niet volgende week geregeld. Daar nemen we de tijd voor, zodat dat langzaam uh, dat proces uh, gedaan kan worden. Ja, was de hele voedingsindustrie Je het zomaar met u eens? Uh, nou ja, we hebben een, uh, twee jaar geleden hebben wij gezegd, uh, samen met de voedingsmiddelenindustrie, uh, we gaan nu productgewijs gaan wij, uh, werken aan verbeterde samenstelling van producten. Uh, dat hebben we samen met de FNW gedaan, het platform product samenstelling opgericht. En uh, onder die paraplu voeren we deze activiteiten uit. We hebben voorheen ditzelfde proces gevoerd in de groenteconserven. Ook daar hebben we zout in verminderd. En dat is eigenlijk op dezelfde manier gegaan. Oké. Okay. Het gaat om alle soorten worst. Gekookte, gedroogde... Uh, ja, ja, een aantal soorten waar je echt niets uh, aan kan veranderen, omdat je dan echt uh, de voedselveiligheid in, uh, in het geding uh, komt of uh, eh, zodanig aan de smaak gaat sleutelen dat, dat, dat, niet, dat het niet echt een product wordt. Ja. Ja, dat, dan, dan wordt het moeilijk, maar ja, het, is, het gaat echt om het leeuwendeel van het, uh, van het assortiment. God. Nou, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Erik heb van het CBL, dat is de brancheorganisatie van supermarkten over uh, worst met minder zout. Half tien, einde van dit NOS Radio 1. Sven Kokkelman is hier en kijkt bedenkelijk. Nee hoor. Ving het over de worst? Nee? Uh, nee oh, helemaal niet. <laughs> jou zo, jou de vraag, lust ik het nog wel straks? Uh, nou, nee. Ik moet een beetje voorzichtig doen met zout. Maar Goed, helemaal wat? zonder over niet. Hè? schotel jij ons zo voor? Uh, zijn... buitenlandse geldstromen en radicale moskeeën. Die moeten worden verboden, vindt ja. de ChristenUnie. En uh, die 800 ontslagen bij de thuisorganisatie, thuiszorgorganisatie Sansiri. Jullie hadden het er ook al over in de uitzending. Het is nog het begin van alle ellende, zegt de Affacabo FNV. Zometeen bij de Cairo. Dit is radio 1. Eerst even naar het NOS-journaal nog. Jan van der Putten. Artsen die verkeerde ledematen amputeren of het verkeerde oog opereren... krijgen sneller te maken met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die let scherper op procedures... en doet ook dagelijks onaangekondigde bezoeken aan ziekenhuizen. Dat zei de nieuwe inspecteur-generaal van Diemen van de IGZ in het Radio 1-journaal. De aanleg van de tweede maasvlakte heeft 150 miljoen minder gekost dan was begroot. Ook de pot voor onvoorziene kosten van 200 miljoen is niet aangesproken. Dat heeft het Rotterdamse havenbedrijf laten weten. En die tweede maasvlakte wordt vanmiddag officieel geopend. Zeven leden van Egyptische veiligheidsdiensten die waren gegijzeld zijn weer vrij. Zes politiemensen en een douanier. Ze werden vorige week ontvoerd in de Sinaï-woestijn, niet ver van de grens met de Gaza-strook. En de kippers zouden, kidnappers zouden strijders zijn die vrijlating eisen van gevangenen. Zojuist is het CBS met de nieuwe cijfers gekomen over het vertrouwen van de consumenten in de economie en in de eigen portemonnee. André Bijnema, economie-redacteur, die heeft ze op een rijtje. Ja, het vertrouwen van de burgers is in deze maand mei, net als in de voorgaande twee maanden, ietsjes verbeterd. Iets minder slecht moet ik dan wel zeggen. Het consumentenvertrouwenscijfer komt volgens het CBS uit op uh, min 32. Dat is drie puntjes beter dan in april. Nog altijd een dikke minder. Dus consumenten zijn wel minder somber over de economie ook iets minder pessimistisch over de eigen financiële situatie... maar ze zien, vinden het nog altijd niet de tijd voor de grotere aankopen... zoals een auto, een wasmachine, meubels, een tv en dergelijke meer. En dat komt denk ik dus ook bij het consumentenbestedingencijfer... van het CBS van vandaag. Want vertrouwen hangt alles samen met de manier waarop je geld uit... en durft uitgeven. In januari en februari werd er vergeleken met een jaar geleden... meer dan 2% minder besteed. In maart, dus het cijfer van vandaag, was het iets beter... namelijk min 0,3%, maar... Maar dat cijfer wordt zwaar vertekend door het hogere gasverbruik. We hebben een hele koude maartmaand gehad... waardoor de gasrekening behoorlijk is opgelopen. We hebben dus noodgedwongen daar meer geld aan moeten uitgeven... waardoor dat consumentenbestedingscijfer dus iets minder negatief uitvalt. Haal je dat gasverbruik eruit, dan kom je altijd op een dikke min 2 Vooral aan duurzame goederen moet je denken aan kleding. Doe het zelf artikelen, schoenen is fors minder besteed, minder, min 11,7 En ook aan eten en drinken is iets minder besteed. Andere bijna maar met de nieuwe CBS-cijfers. En dat zijn de hoofdpunten. Kiesinformatie bij de AWB: Jolanda van der Velde staat nou nog vast. Nou, vier korte files dan. Uh, eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, twee kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken ook twee. Op de A10 de ring West richting Den Haag voor de Koentenol: twee kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden ook twee kilometer.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 Sven Kokkelman. 800 ontslagen in de thuiszorg zijn nog maar het begin, voorspelt de Avacabo FNV. Buitenlandse financiering van radicale moskeeën moet worden verboden, vindt de ChristenUnie. Componist Ennio Morricone staat voor de rechter en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien, dit is de Karo, hier is Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Ermelo. Waar het jachtseizoen al geopend is... Twitter met me mee, at S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland, at De 800 ontslagen, dames en heren, bij de Achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire... is nog maar het begin van heel veel meer ellende, verwacht de vakmond Advocabo FNV. Corrie van Brenk is de voorzitter van die bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot wordt die ellende? Um, heel groot. En u spreekt over 800, maar het zijn er 1100 mensen die ontslagen worden. Want u vergeet, 300 mensen met een tijdelijk contract. Ook zij worden ontslag aangezegd. Juist. Maar hoe groot wordt de ellende? Hoeveel meer banen staan er op de tocht in die sector? Nou ja, wij hebben aangegeven dat door het directe gevolg van dit kabinetsbeleid... de bezuinigingen en um, het feit dat wij door hadden willen onderhandelen over een zorgakkoord... Dat het mooi is dat door acties in de thuiszorg de ontslagen van 100.000 verminderd zijn naar 50.000. Maar dat zijn nog steeds 50.000 ontslagen. En heel veel ouderen en hulpbehoevenen die hun vaste mensen kwijtraken. En niet weten of ze op die zorg kunnen rekenen. U verwacht dat er 50.000 banen gaan verdwijnen? Ja. En hoeveel patiënten hebben daar last van dan? Uh, nou ja, bij sensieren is de verwachting dat het minimaal 3000 mensen dreigen hun zorg te verliezen of die onzekerheid is er. Dus als je 50.000 hebt dan moet je daar echt een veelvoud van rekenen. Dus ja, uh, 150.000, 200.000 zo, zo in die richting. Ja, nou zegt Sensire, uh, althans Sensire uh, heeft de hoop uitgesproken dat de 800 thuishulpen bij een nieuw bedrijf in de regio weer aan de slag kunnen. Nou, dat is, dat is dus uh, nog maar even de, de vraag, omdat er een bezuiniging doorgevoerd gaat worden vanuit het kabinetsbeleid en de gemeenten tot die tijd in afwachting zijn. Ja. En er dus 40% uh, procent van het budget bezuinigd gaat worden. Dus er zal uh, zeker zijn dat niet iedereen weer zomaar herplaatst kan worden. En dan ook nog moet je afwachten onder welke voorwaarden. Kent u uitkosten? Zeker van Actis, ja. ja. Dat is de directeur van de Belangenorganisatie voor Zorgondernemers, Actis. Die zei vanochtend op deze zender dat uh, thuiszorgorganisaties weinig keuze hebben. Het budget, u zegt het net zelf, gaat met 40% omlaag. En dat betekent dus ook gewoon 40% minder personeel. Het betekent ook dat cliënten die er nu zijn geen, geen zorg meer krijgen. Want cliënten zijn niet weg. Het, het is niet zo, en dat hebben wij uit um, uh, onderzoek laten aantonen... ...dat door deze bezuiniging dat het goedkoper gaat worden. Want de mensen die nu zorg krijgen zijn niet opeens verdwenen. Dus die zullen of een duurdere zorg krijgen, want de huishoudelijke zorg is het allergoedkoopste zorg... ...en de eerste schakel in de zorgketen. Uh, ja, die, die mensen zullen dan eerder of naar verpleeg- en uh, uh, zorg gaan, een te huis... Dus Duurder en dat dus. is vele malen duurder. Ja, ja, vele malen duurder. Goed, u hebt eerder in deze uitzending ook al, uh, althans in dit programma ook al gewaarschuwd dat dit uh, eraan zou te komen. En ja. u hebt aangedrongen op uh, een nader overleg met de staatssecretaris, het afsluiten alsnog van een zorgakkoord, het opvoeren van de druk aan, uh, aan het adres ja. van de Tweede Kamer. Het heeft vooralsnog uh, nog geen resultaat. Nou, het is, het is duidelijk dat mensen eerst even goed wakker geschrokken moeten worden. Uh, Voordat wij denken van, oh ja, potverdoei, het kan mij ook overkomen. Want wat nu in de Achterhoek gebeurt, eh, voorspellen wij dat dat door heel Nederland zal gaan gebeuren. En daarom roepen wij ook echt... Iedereen die een warm hart heeft voor de zorg ja. om op 8 juni naar Amsterdam te komen. Want op 10 juni is er een uh, Tweede kamerdebat ja. En het is gewoon heel belangrijk dat de politiek snapt dat dit zo in Nederland niet moet kunnen. Goed, 8 juni is dus die grote landelijke actiedag van u. Ja. Bent u al spandoek aan het schilderen? Uh, natuurlijk, ja hoor. Fluitjes en dat, aan het uh, te uitdelen. Dat doen onze leden ook. Ja. En wat mij betreft um, begint het ook bij uh, politiek Den Haag door te dringen... Uh, hoe deze streus deze plannen zijn. Goed. U verwacht veel meer ellende. Afwachten nu wat de politiek gaat doen. Corrie van Brink, voorzitter van de Afwakabo. Ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar radicale moskeeën, die mogen geen geld meer krijgen uit het buitenland... vindt althans de ChristenUnie, want dat geld komt vaak uit streng islamitische landen... als Saudi-Arabië. Gertjan Segers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dit is toch al vaker geprobeerd? Nou, wij hebben heel slecht zicht op de financiële banden... tussen golfstaten uh, en organisaties in Nederland. En mijn eerste vraag aan de minister is, breng dat nou eens in kaart. Er, is, er zijn onderzoeksjournalisten die zich daar af en toe in vastbijten. Ja. Die komen met uh, anekdotisch bewijsmateriaal. Wat bedoelt u met anekdotisch bewijsmateriaal? Nou, dat, uh, bijvoorbeeld hier is een jeugdkamp uh, uh, gefinancierd vanuit uh, Saudi-Arabië. Daar is een moskee gebouwd met geld vanuit uh, Kuwait. Um, dus we, hier en daar hebben wij zicht op... Uh, financiële steun vanuit ja. golfstaten. Ja. Maar ik zou willen dat dat veel meer in kaart wordt gebracht. En dat we ook weten wat erachter zit. Wat is het doel? Wordt er invloed gekocht? Welke invloed? Welke agenda zit erachter? Dat ja. moet helder worden. Wat is er mis met geld uit Saudi-Arabië? Op zichzelf niet zoveel, uh, maar het is anders als daar invloed mee wordt gekocht... en als daar een agenda achter zit die niet democratisch is... die haak staat op uh, fundamentele vrijheden, zoals bijvoorbeeld godsdienstvrijheid... of de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Um, als dat inderdaad de agenda is, die ideologische agenda... dan moeten we daar heel erg kritisch naar kijken. Ja, maar hoe toon je dat aan? Want uh, als je geld wil geven... Uh, dan, ga, dan uh, zit daar meestal geen co contract bij met daarbij een clausule... Uh dat je heel erg orthodox moet worden, of salafistisch, of dat vrouwen geen positie mogen hebben. Nou, toch? Je ziet bijvoorbeeld bij een moskee in Rotterdam dat uh, de moskee is gebouwd met geld vanuit de golfstaten. En vervolgens ja. heeft die golfstaat ook bepaald welk bestuur daar moet gaan zitten. Ja. Um, nou, dat, dat was dat ook is... een discussie in Amsterdam, bij de toen uh, te bouwen moskee. Ja, en er is een, uh, daar ook een blauwe moskee, ook met linker, met, uh, uh, met koeweit. Er worden jeugdkampen georganiseerd. Ja. Ja, dat is niet alleen maar padvinderij, maar dat is ook een bepaalde uh, theologie, een bepaalde stroming binnen de islam die daarachter zit zit. Ja. Um, en daar moeten we niet uh, naïef over doen. Ja, en als de Russische Orthodoxe Kerk nou geld geeft aan Nederland? Um, om hier een het criterium, orthodoxe of, of een koptische kerk te bouwen? Ja, het algemene criterium is, wordt er aangezet tot haat en geweld? Dat is het algemene criterium. En dat geldt voor iedereen. Iedereen is gelijk voor de wet. Ja. In het verleden hebben we ook heel kritisch um, gekeken naar de band tussen Moskou en de CPN. Ja. En ze van, nou, dat, dat, dat vonden we ook niet wenselijk. Uh, nou, dat, ja, dat gaat over een politieke organisatie. Ja, maar het gaat ook om denkbeelden. En dit gaat ook om antidemocratische denkbeelden. Maar u Al... bent toch altijd de eerste ervoor om te roepen dat er een scheiding is tussen kerk en staat in dit land? Ja, maar godsdienstvrijheid is nooit onbegrensd. Dus is nooit een vrijbrief om te zeggen... luister eens, dan mag je mensen aanzetten tot, uh, tot geweld... of uh, afvalligen mogen worden gestenigd. Als dat soort denkbeelden uh, worden verspreid... Ja. Als, daar, als dat inderdaad een deel is van die agenda... waar dus heel veel geld achter zit... want wereldwijd ja. gaat er ongelooflijk veel geld in om... in die zogenaamde liefdadigheidsstichtingen... Ja. Uh, dan zou het heel naïef zijn om te zeggen... luister eens, uh, vrijheid blijft, we zetten... de uh, uh, alle deuren open. Ja. En vervolgens maken we ons verschrikkelijk veel zorgen over jihadjongeren die naar uh, Syrië gaan, die radicaliseren. Ja. ja, als je aan de ene kant. De deur openzet, moet je niet raar opkijken. als aan de andere kant jongens daaruit verdwijnen richting Syrië. Juist, yes, dus dit is ook. want er is toch meteen een debat in de Tweede ja. Kamer over die terreurdreiging. dit is ook een punt dat u in dat debat gaat inbrengen. Ja, want je ziet dat opstelt dat hij heel erg kijkt naar. Uh, laten we zeggen. de uh, exit. Dat mensen weggaan en zeggen. nou, als zij terugkomen, dan pakken we hun paspoort af. of uh, Nederlanderschap. of weet ik veel. Allemaal van dat soort repressieve maatregelen. Ja. Maar dan ben je eigenlijk veel te laat. Dus je moet helemaal naar het begin. waar komt die radicalisering vandaan? Op welke ja. manier kun je dat voor zijn? Nou, ik denk dat. Uh, kritisch kijken naar die geldstroom, dat dat een middel is om, het, om die hele radicalisering voor te zijn. Maar kan je het verbieden? Nou, dat is inderdaad heel erg lastig. Want uh, uh, ik wil geen politiestaat, ik wil geen gedachtepolitie. Uh, godsdienstvrijheid is mijn, uh, is mijn lief en dierbaar. Dus uh, dat zijn inderdaad randvoorwaarden. Ja. Uh, maar als keer op keer blijkt dat bijvoorbeeld uh, uh, vanuit Qatar. Uh, zijn er enorme geldstromen gegaan naar uh, Egypte. Ik heb met eigen ogen, ik heb daar zeven jaar uh, gewoond... ik heb gezien wat voor desastreuze gevolgen dat heeft. Radicalisering bedoel je? Ja, dit? dat heeft echt de verhouding tussen moslims en christenen uh, ontwricht. Uh, uh, ontzettend op scherp ge, uh, maar gezet. Maar geldt dit voorstel dan ook voor uh, zeer conservatieve... Amerikaanse christelijke clubs die vinden bijvoorbeeld... dat uh, vrouwen niet op een kieslijst mogen... en die geld geven aan een Nederlandse christelijke kerk? Nou, er is geen verbod op orthodoxie uh, in welke vorm dan ook... of dat nou islamitisch of christelijk is. Uh, het criterium is aanzetten tot haat... Ja. En maar kan het ook over geld? Ja, inderdaad. Dus ja, als, als... Geweld, u hebt het net zelf over de gelijke berichtiging van mannen en vrouwen. Uh, ja, dat is een fundamentele vrijheid. Dus als er een uh, ideologie is die het uh, gemunt heeft op fundamentele vrijheden... Uh, ja, dan, dan, uh, dan, uh, dan moeten we daar evenzeer kritisch naar kijken. En dat is het algemene criterium. En dat geldt niet alleen voor moslims. Dat geldt voor christenen, dat geldt voor communisten... dat geldt voor iedereen over de hele linie. Goed, dit is dan een voorstel, een idee. Hoe ja. geeft u dat handen en voeten dan? Nou, het eerste is uh, nu inbrengen bij het algemeen overleg. Ik zeg, minister, breng dat nou eens in kaart. Dat we weten waar we het over hebben. Uh, en de vervolgvraag is dan, hoe wenselijk is dit? Welke agenda zit erachter? Ja, maar het antwoord op die vraag hebt u al gegeven. U vindt het onwenselijk. Het is onwenselijk. Als en ik hij... denk dat de minister het ook onwenselijk vindt. Het is niet onwenselijk dat uh, er banden zijn, internationaal, dat mensen uitwisseling hebben. Dat is niet onwenselijk. Het is wel onwenselijk als er een ondemocratische ideologie wordt gepropageerd, wordt aangemoedigd met geld van, van, uh, vanuit het buitenland. Dat is wel onwenselijk. Ja. Um, en dan moeten we kijken, ja, in welke mate komt dat voor? En hoe kunnen we daar een stokje voor steken? Goed, een inventarisering dus, om uiteindelijk tot een verbod te komen... maar u zegt zelf al, dat wordt heel lastig. Uh, maar niet onmogelijk, zo blijkt uit de geschiedenis van bijvoorbeeld de CPN. gert Jan Zengers, uh, Segers, neem me niet kwalijk... die is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen. <coughs> pardon, bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De tornado die met ruim 300 km per uur over het stadje Moore in Oklahoma raasde. Vraagde, zoals u weet, hele woonwijken weg. Zijn Nederlandse woningen wel bestand tegen zulke harde windstoten? Hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, Chris Geurts. Die doet onderzoek naar het effect van wind op gebouwen. En die heeft het antwoord op deze vraag. Waarschijnlijk niet. En ik zeg waarschijnlijk omdat we in Europa die omstandigheid nooit meemaken. Wij ontwerpen in Europa en in Nederland op windstoten van ongeveer 150 km per uur. Dus dat is ongeveer de helft van de windstoten in een tornado. Het is, het is natuurlijk een beetje gissen, maar wat er uh, vermoedelijk gaat gebeuren, het meest waarschijnlijke is dat uh, daken en gevels grote schade gaan krijgen. Dus, dus uh, dakpannen, dakbedekkingen, die, die kunnen echt niet tegen deze krachten. Ook de uh, ramen en deuren, die zullen waarschijnlijk eruit gewaaid worden. En als de ja, ramen en deuren eruit zijn, en het dak eraf is, dan staat het hele gebouw open. Dus er zal alles wat er in die gebouwen aanwezig is, zal uh, op de een of andere manier eruit worden gezogen. Ik denk dat bij gebouwen met een betonnen constructie vaak de, de draagconstructie zelf wel zal blijven staan. Maar eigenlijk alles wat er omheen zit, dat zal uh, deze windkrachten niet kunnen weerstaan. Antwoord uh, was dat van uh, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, Chris Geurts. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Ermelo. In zoverre naar Nieuws de Jager. Sst, als, als we heel goed luisteren, kan het zijn dat ik een schot hoorde? Het zou kunnen, het zou kunnen. De jacht schijnt al open te zijn, maar ik heb zelf nog geen schot gehoord. Het risico is er vanaf vandaag dus wel? Ja, dat is zeker aanwezig. Ik sta hier uh, in het bos van de noord met Jan Paulides van de vereniging Het Edelhert. Dat jachtseizoen is nu drie maanden vervroegd, nu dus al begonnen. Daar bent u niet blij mee? Nee, daar zijn we zeker niet blij mee. Het jachtseizoen is al uh, dik zes maanden. En met deze drie maanden en uh, in het uh, afgelopen seizoen was het nog een maand verlengd... is het bijna het hele jaar door jacht. En dat vinden we te veel. Even uh, waarom is dat jachtseizoen vervroegd? Wat zit erachter? Uh, de provincie uh, uh, heeft uh, dat bepaald. En die heeft dat bepaald aan de hand van de te hoge stand. De stand is, als je dat nu uitrekent, inclusief de aanwas die te verwachten is voor uh, de zomer. Uh, de geboorte erbij. Dan kom je op een aantal van 800. De doelstand is slechts 200. En wat voor problemen geeft dat als er zoveel te veel edelherten zijn? Uh, het uh, probleem uitzicht in het aantal uh, aanrijdingen met edelherten... Dat is de laatste jaren sterk gestegen. Dat was nou, al... We staan hier nu langs, langs een van de wegen hier door het bos. Het is nu behoorlijk rustig hier, maar hier zijn dus wel eens aanrijdingen. Ja, zeker. Hier zijn we uh, regelmatig aanrijdingen. We zitten hier ook niet zo ver af van de N302, de Flevoweg onder andere. Uh, dat is een weg die gewoon in de top staat van aanrijdingen. In het verleden was het, uh, tot drie jaar geleden... waren de aantal aanrijdingen in dit gebied, Noordwest-Veluwe, onder de tien. Uh, wat langer terug was het onder de drie... En op dit moment zit het rond de 35. Oké, okay, dan is er wel een probleem. Laten we even een stukje het bos inlopen. Ja, als ik dat verhaal zo hoor, dan klinkt het logisch om het jachtseizoen te gaan vervroegen. Want het zijn er blijkbaar te veel. Dat klopt. Uh, gezien de omstandigheden zijn er te veel. Maar je zou misschien ook wat aan de omstandigheden kunnen veranderen. Uh, hoe bedoelt u? Uh, je zou kunnen zorgen dat uh, bepaalde wegen uitgerast worden... om te zorgen dat ze daar de weg niet overkomen. Oké, okay, dus er zijn alternatieven. Want vertel even, waarom is het zo slecht om nu, op dit moment, te gaan jagen? Nou, op dit moment uh, zijn de hinders uh, hoogzanger, uh, hoogdrachtig. Die zetten een kalf. Die, uh, die hebben alle rust nodig om dat kalf te verzorgen. De hinden zijn extra alert nu, juist om dat kalf te beschermen. En jacht of andere verstoring, dat werkt gewoon uh, ja, zeer storend. Ja, Maar, maar als die... Uh, ja... Het klinkt misschien wat cru, maar als die stand van de edelherten nu te hoog is, uh, er, er moeten er minder zijn. Is dit dan ook niet, ja, uh, het is niet, misschien niet de, de chicste manier, maar wel het moment ook om, uh, om er een paar om te leggen? Ja, het ligt eraan hoe je dat bekijkt. Wij vinden dat het niet respectvol is naar het wild. U bent van Vereniging Het Edelhert. Dat, dat klinkt in eerste instantie als een club hele trouwe natuurvrienden. Bent u niet gewoon altijd tegen de jacht? Uh, nee, wij zien in dat de jacht een, een adequaat middel is om de stand te reguleren. Je hebt er niks aan als die stand uh, maar oploopt en oploopt. Dan kom je op allerlei problemen, uh, voedselproblemen. Okay, dus je zegt niet automatisch nee? Uh, niet automatisch nee tegen de jacht. Sterker nog, er zitten bij de vereniging ook jagers zijn aangesloten. Dat klopt. Uh, we hebben allerlei soorten mensen in de vereniging en ook jagers en dat vinden we niet erg. Even voor de helderheid. U bent het eens met de provincie Gelderland dat er nu veel te veel edelherten hier zijn in de Noord-Veluwe? Uh, gezien de omstandigheden uh, ben ik het eens dat er te veel zijn. U bent het ook met de provincie eens dat dat overlast in gevaar oplevert? Uh, dat klopt ook. Uh, wij zien ook in dat uh, de mensenlevens belangrijker zijn dan hertenlevens. Dus als, als er veel aanrijdingen zijn, is er gewoon gevaar dat mensen omkomen. Alleen je bent het niet eens met de oplossing. Nee, dat klopt. Er zijn andere oplossingen. Maar het jachtseizoen is geopend. Ze zijn misschien al bezig nu. Dat klopt. Ja, dat klopt. En nog even voor uh, de, de gewone mensen die van de natuur genieten. Is het veilig wandelen als ze aan het schieten zijn alweer? Ja, absoluut. Dus uh, zeker ja, weten? Ja, zeker weten. Jagers krijgen een goede opleiding. Die weten precies wat ze moeten doen. Die zorgen voor een veilige achtergrond, zoals uh, men zegt. Dus uh, die schieten niet zomaar dwars door het bos heen. Oké, okay. ah, dat is een hele geruststelling. Bedankt. Ja, dankjewel. Niels de Jager en de Edelherten. Straks filmcomponist Enio Morricone voor de rechter, omdat hij al jarenlang de verkeerde muzikanten betaalt. Maar eerst: 2, 1, go! Deze dag. 2005. Deze eindstand in de Eredivisie is voorlopig de laatste... die via Studiosport tot u zal komen. Vandaag komt er een einde aan 49 seizoenen verslaggeving... van eredivisiewedstrijden door Studiosport. Dat was Tom Egbers. Deze dag in 2005, na 49 jaar, kwam er toen... u hoorde dat, een einde aan het voetbalkijken bij NOS Studiosport. Voetballiefhebbers moesten voor het nieuwe seizoen... overschakelen naar de nieuwe zender Talpa. Tot verdriet van Rens den Hollander... die daarom de stichting Bord weer op schoot oprichtte. De stichting stond voor het terugbrengen van de samenvatting naar de NOS om zeven uur. En dus ook niet later, want het zat om zeven uur klaar. Met vrienden het liefst kijken en dan wel of niet juichen. NOS Studio Sport. Nou ja, toen gingen de rechter natuurlijk over naar een andere partij, een commerciële partij. En daar is op zich niet zoveel mis mee. Behalve dan dat de uitzending zelf daardoor veranderde. Zondagavond klokslag 7 uur zit hij met het bord op schoot voor zijn tv. Maar sinds twee weken smaakt het hem niet meer. Want voor zijn club eindelijk aan de beurt is... heeft hij heel wat minuten zitten wachten... en meerdere reclameblokken voorbij zien trekken. Maar toen werden alle wedstrijden door elkaar gehusseld. En uh, toen gingen ze met cliffhangers uh, werken. Straks na de reclame kregen die en die. Ja, daar, heb, daar zat je toen niet meer echt vrolijk uh, naar te kijken. Vandaar ook uh, volgens mij dat het uh, kijkersaantal uh, enorm uh, gedaald... Uh, was. En uh, we zaten daar een beetje over te babbelen. En toen zeiden we, van, ja, het is toch uh, wel geestig om te kijken... of onze mening, zeg maar, gedeeld wordt met uh, vele anderen... dat uh, het toch wel door stuursport uitgezonden zou moeten worden... Uh, en toen uh, gingen we voor de grap, uh, de stichting wordt op schoot opzetten. Het voetbal moet op zondagavond terug naar de NOS, naar Studio Sport dus. En de samenvattingen moeten om 7 uur blijven en niet verhuizen naar 8 uur, waar nu steeds vaker sprake van is. Actievoerders van de stichting wordt weer op schoot, Peer Massini en Rens den Hollander, welkom. En via weer een andere vriend uh, uh, kwam het uh, terecht bij Peer Massini, die ook uh, dat heel erg graag wilde, dat het bij Studio Sport bleef. Dus toen zei hij van, nou nah, dan maken we toch een leuk filmpje. En aan tafel, niks aan tafel! Studio Sport, het eten wordt kapot! Ja, en dat moet lekker koud worden, zeikwijf. ik blijf. Ik moet dit zien! Je kan 1 euro geven aan deze stichting, die geven wij aan de NOS. Dat maakt die pot waaruit zij, hè, waaruit zij kunnen betalen alleen maar groter. En het heeft daadwerkelijk, uh, voor zover ik heb gegeven wat effect gehad. Wij waren daar natuurlijk heel blij mee, want dat was het doel. Het doel was, was bereikt om. Uh, die reclameblokken eruit te halen. En het was dat we iets van iets meer dan 10.000 euro hebben opgehaald... met die stichting wat we aan de Johan Cruijff Foundation hebben geschonken. Goedenavond, het is zondagavond, 7 uur. We zijn weer begonnen en we laten, zoals u dat van ons gewend was... weer alle wedstrijden uit de eredivisie zien. Nu? Ja, nu, dit is onveranderd. Gewoon weer ouderwets uh, op 7 uur kijken naar de wedstrijden. Yeah. Yeah. Yeah. Rens den Hollander van de stichting Bord weer op schoot... over de dag dat de NOS de voetbalrechten verloor aan Talpa. Deze dag in 2005 was dat. Ja, dit kent u ongetwijfeld... Het blijft de rest van de dag ook wel in het hoofd hangen, denk ik. Het is uit de film The Good, The Bad and the Ugly van Ennio Morricone. En die componist die krijgt uh, een, nu een proces aan zijn broek... vanwege de gitaarmuziek in dit beroemde nummer. Het CD, correspondent in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie spant er een proces aan tegen deze Ennio Morricone en waarom? Uh, dat is uh, Maria Roescher. Dat is de dochter van een beroemde hier in Italië en in Amerika... jazzgitarist Pino Roescher. En haar vader, ja, die is al dood hoor, die is halverwege jaren 90 overleden. Maar zijn dochter wil nu wel eens een keer de krediet eigenlijk voor de solo's die haar vader speelde op de filmmuziek van uh, drie films van Sergio Leone. Als je het stukje iets langer had laten doorspelen, dan hoorde je die paar noten van die gitaar. Nou, dat heeft haar vader gedaan en daar wil zij nu geld voor zien. Maar is de beste man nooit betaald dan? Ja, dat is, dat is inderdaad het probleem. Uh, hij heeft daar nooit van geprofiteerd. Ondanks dat hij altijd gezegd heeft dat hij degene is geweest die die solo speelde. Dat staat ook, heb ik gezien, op zijn website. staat op verschillende websites. Op Wikipedia wordt daar uh, ook uh, sprake van gemaakt. Maar blijkbaar is dat nooit uh, gehonoreerd geweest. Hij heeft er nooit voor gezien. En uh, ja, zijn dochter is dat een beetje beu. Die uh, is een aantal jaren geleden naar de muzikanten gestapt. Die uh, betrokken waren bij de opnames destijds. Um, heeft dat gewoon gevraagd aan ze. van Dat waren drie andere gitaristen ook. Zeg van, luister, wie, wie heeft nou die solo's ingespeeld? Ja. Die andere gitaristen, ja, die <laughs> voelden nattigheid denk ik. Uh, ze waren het erover eens dat het haar vader niet was. Maar toen werden ze het niet meer eens over wie het nu wel gedaan had. Uh, eigenlijk ja, claimden ze allemaal wel dat ze die solo's hadden gespeeld. En, yes. uh, dus ja, je minst, krijgt straks een rechtszaak minst, waarin ze het allemaal moeten gaan voorspelen... om te kijken wie het nou werkelijk heeft gedaan, of hoe zit het? Ik denk, ik denk niet dat het zo gaat lopen, maar ze zal toch met bewijs moeten komen... op de een of andere manier dat het haar vader was. Hè? Ze heeft het ook aan Ennio Morricone zelf gevraagd. Ja. Uh, die, ja, die man die is 84, die opnames die zijn allemaal van die films zijn van halverwege de jaren 60, 465. Ja. Hij wist het nog wel, zei hij. Hij heeft dat in een brief geschreven. Naar in 2008 kreeg ze de brief van Morricone, waarin, uh, waarin hij zei... nou, helaas, maar jouw vader was het niet. Die was er niet bij. Ah. En hij wist zich ook nog wel herinneren, te herinneren wie het wel gedaan had. Van die drie gitaristen die nu ook terecht staan in dit proces... wist Morricone nog. één heeft één film gedaan en een ander heeft de andere twee films gedaan. Juist. Uh, het gaat overigens om uh, dit stukje gitaarmuziek. We hebben het gevonden. Mm -hmm. Nou ja. ja, dat kan iedereen spelen. Een paar noten, ik zei het al. Ja, ja, ik zei het al, het zijn een paar noten. Maar vergeet niet, die drie films van Sergio Leone... voor Fistful of Dollars for a few dollars more, and the good, the bad and the ugly, zeker die laatste. Ja, daar zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Dus daar is echt heel veel geld mee verdiend. Juist. En de, uh, de vraag is het... dus, hoe, hoe sterk deze dochter staat? Want als Konen zegt, jouw vader was het niet... en de andere uh, gitaristen en muzikanten zeggen ook, hij was het niet... of we weten het niet meer, hoe bewijs je dat nou. dan in hemelsnaam nog? Ja, daar gaat het proces dus uh, morgen over. Dat is een goede vraag. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat. Ik neem aan dat zij dus getuigen uh, vindt, zoekt of heeft gevonden al. Mensen die destijds bij de opnames waren. Misschien een geluidstechnicus, een koffievrouw of een portier of zo. Ja. Die zich dat nog kunnen herinneren dat het haar vader was die die solo speelde. Juist. Ja? Goed, hoeveel geld is zij in totaal? 800.000 euro. Ze hebben 200.000 euro per... De ...en die drie andere gitaristen. En ik denk dat dat op basis is van uh, wat er allemaal verdiend is met, uh, met, uh, met die platen. Met die platen. Goed. Je begint zelf te klinken als een gitaar. Dat wil zeggen de verbinding. Dus we maken er een einde aan het wieg. Dank je wel voor uh, dit moment vanuit uh, Rome. Straks, dames en heren, de Raad voor de Strafrechttoepassing... ...maakt zich zorgen over de veiligheid die in gevaar komt... ...door de plannen van staatssecretaris Teve... ...met de gevangenissen en de elektronische detentie, de enkelband. En PVV en SP-stemmers geloven meer in ufo's dan andere mensen...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 die op 12 juni Verdi ter gelegenheid van dienst 200ste verjaardag. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun administratie al hebben aangepast op IBAN.